restaurant zaten verschillende mensen toen een vrouw het terras opreed. De vrouw bleef ongedeerd. De politie heeft haar aangehouden en ze wordt nog verhoord. Op het filmfestival van Cannes heeft de film Amour de gouden, film, of de gouden Palm gewonnen. De film van de Oostenrijkse regisseur Michael Haneke gaat over een oude echtpaar. En van de vrouw wordt getroffen door een beroerte. Amour speelt zich bijna helemaal af in een appartement in Parijs. Hanneke won drie jaar geleden ook de Gouden Palm, toen voor zijn film Das Weisse Band. Het wereldslot, helder en kans op mist, overdag veel zon en die koeler dan gisteren, 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 My soul is broken. Muizikaal. ook op TV. TV, Zierfem, tekst TV op kanaal 45. 45. <tieding> ta da da Let's do the Miss Jackson. Ik weet